Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Libië zijn bij een aanslag op een trainingscentrum voor agenten tientallen slachtoffers gevallen. Volgens de burgemeester van Zintan vielen zeker veertig doden toen er in een vrachtwagen een bom ontplofte. De aanslag is nog niet opgeëist. Mogelijk is IS verantwoordelijk. De terreurgroep heeft in Libië geprofiteerd van een machtsvacuum dat is ontstaan door de strijd tussen gewapende milities. De politie in Keulen heeft inmiddels 16 verdachten in beeld... van de massale aanlandingen en diefstal met oude nieuw. Er komen nog steeds aangiften binnen bij de politie van vrouwen die zijn belaagd. In Keulen hebben zich inmiddels 121 mensen gemeld. Ook in Hamburg gaan er steeds meer vrouwen naar de politie. In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe blijft het weeralarm voorlopig van kracht. Het KNMI heeft code rood verlengd tot drie uur vanmiddag. In de loop van de dag trekken buien over het land en daardoor kan het opnieuw gaan ijzelen. Zuid-Korea hervat de uitzending van propaganda via luidsprekers bij de grens met Noord-Korea. Dat heeft de regering in Seoul besloten vanwege de nucleaire test die Noord-Korea gisteren hield. Die is volgens Seoul een ernstige schending van de afspraken tussen beide landen. De luidsprekerpropaganda langs de grens ligt erg gevoelig. Noord-Korea beschouwt deze vorm van propaganda als een oorlogsdaad. Dat leidde augustus vorig jaar tot beschietingen over en weer. De malaise op de Chinese beurs heeft ook zijn effecten op de financiële markten in de rest van Azië en Europa. De beurzen in China moesten vanochtend opnieuw voortijdig dicht naar koersdalingen van 7%. Vanwege die slechte berichten sloot de Tokio en Hongkong met verliezen tot 3%. De Europese beurzen, waaronder de AEX, gingen bij opening met meer dan 3% omlaag.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Oh, is het een werkdag vandaag? Voor een heleboel mensen wel, ja. Oké. Okay. Voor jou ook? Nee, wij hebben alleen maar hobby's. We, we, ja, wij hebben toch hobby's? Wij werken niet. Wij we werken niet. ben nee, gek. Het is geen werk hoor, dit is hobby. Ja, nou, Maar een uh, leuke hobby in ieder geval. Het is donderdag, het is 7 januari vandaag... En uh, We gaan dat weer doen. De dag van de donderdag gaat weer beginnen, hè, met uh, Sand voor Lunch en matchbox en uh, Muziek Boulevard Live. En weet ik wat er nog allemaal meer plaatsvindt vandaag. Heel veel, in ieder geval. Ja, heel veel een, Tot vannacht, hè? Ja, het is een goed. Een, Aan één stuk door. Aan één stuk. Ja. Ja, allemaal, ja. Hobbyisten. Ja, allemaal hobbyisten. allemaal <laughs> hobbyisten. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, en, eh, Goedemiddag luisteraars. Mocht u al begonnen zijn of aanschal te maken... dan wens ik u een hele fijne toe. Ja. Met natuurlijk weer uh, prachtige muziek... uitgekozen door uh, collega Ruud Jansen. Oké. Okay. Twee nummertjes door mij uitgekozen voor vandaag. Ja, ja. Hè, in ons rubriekje, het liedje van de sidekick. Het liedje van de sidekick, ja. Ah, ja ik heb weer, ja. geloof ik, een paar hele leuke uitgezocht. Ja, gisteren heb ik het vergeten. Wow. Oh. oh. Van alles laat maar kwaad zijn op... Oh. oh. Nou. Terugwerkende kracht. Ja, nou, uh, volgende week maar weer. Mag ze de vier. Ja, mag ze de vier. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou, uh, het is weer zover. Dus we gaan er maar weer eens even lekker tegenaan. Ja. Uh, ik wens u een uh, smakelijk etensmaal met uh, spekjes en zo. <lacht> ja. Ja, dat is wel een nuttig. Het is zo'n lunch dat je dan een smakelijk etensmaal hebt. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Goed, nou, we gaan weer. En die Dolly, dat is ook een leuk type hoor, die zegt tegen mij: Wat wil je je koffie? Ik zei gewoon: Doe maar sugar. Ja, no milk today, only sugar. Only sugar. Maar zonder mijn room 5. Die hoef ik niet in mijn koffie. De koffie, dat is smerig, zeg. En dat was gaat toch? Zout in de koffie? Nee, dat heeft nog niemand op zijn kaart durven laaien. Dat is smerig. Dat <laughs> wil je niet weten. Ik doe tegenwoordig helemaal niks meer in mijn koffie. Ja. Alleen koffie. Bonen. Ja, dat kan ook. Ja. Dit is... Uh... Even het hoor ik voor lekkers. Earth, Wind and Fire. Hey, wow. Er mag gedanst worden. Nummer 1, september. En dat in januari. Oeh. En Fire. Ho, ho. September. Drie in één. En die is vandaag van Cat Stevens, oftewel Yusuf Islam, zoals hij zich tegenwoordig noemt. Above you be my light I'm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 Dat was zijn geboortenaam. Zoon van een uh, griekse cypriotische vader en een Zweedse moeder. Geboren uh, op 21 juni 1948 in uh, Londen. En uh, daar groeide hij ook op. Waar zijn vader een restaurant had. Ja, en hij begon al heel jong met liedjes schrijven. Zijn eerste grote hit was natuurlijk I Love My Dog... Daarna kwam ook nog Matthew and Son, een beetje pompeuze nummers allemaal en uh, later ging hij uh, over naar een ander platenlabel en veranderde ook zijn uh, muzikale koers. En werd het een beetje meer folkrock, wat ook wat mooie ako akoestische liedjes met als eerste album Mona Bone Jacon met onder andere Lady Darban Wilderop. Uh, de, de, de, de nummers die we nu horen waren Ruby My Love, Tuesday's Dead en Peace Train. Alle drie afkomstig van het album Teaser and the Fire Cat. Een van zijn allerbeste albums, vind ik. Maar wie ben ik? Het lot van rekening. Tegenwoordig, uh, u weet natuurlijk hoe het is hè, met Cat. Uh, zijn naam is uh, veranderd. Hij uh, was een keer aan het zwemmen en dreigde te verdrinken. En uh, toen, ja op een of andere manier bad hij tot de hemel... en werd gered. En dat was voor hem de reden om de Koran te gaan lezen... en zich te bekeren tot de islam. En eh, zijn naam werd natuurlijk ook gelijk veranderd... Naar van Cat Stevens naar Yusuf Islam. En dat heeft hem ook nog een beetje parten gespeeld. Want juist doordat zijn naam anders geschreven werd... hij schrijft het met twee u's... en niet met een eh, OU zoals het heet... Uh, uh, kon hij op een gegeven moment Amerika niet in... want zijn naam werd verward met die van een terrorist. Hij werd zelfs opgepakt. En uh, hij uh, mocht dus gewoon Amerika niet in. Ja, dat heb je gewoon als je je naam zo verandert. En uh, dan krijg je dat... Goed, maar uh, hij treedt weer op. Hij doet ook zijn oude repertoire weer onder de naam Yusuf Islam. Dat maakt allemaal niet uit. We weten nu allemaal wel dat het Cat Stevens is. En uh, hij doet ook gewoon zijn oude liedjes weer. Dat heeft hij een hele tijd niet gedaan. Toen deed hij alleen uh, liedjes die ja, te maken hadden met zijn geloof. En, uh, maar tegenwoordig, ja, waarschijnlijk ook omdat hij geld nodig heeft. Zit er zo maar in, natuurlijk. Doet hij uh, ook zijn oude repertoire weer wat hij uh, voor zijn bekering, laten we het zeggen, uh, zong. Cat Stevens, dus, oftewel Yusuf Islam. Ja, we, hem noemen, we geven hem gewoon twee namen. Nogmaals, u hoorde achtereenvolgens Ruby My Love. Met een heel mooi boezoekie-gedeelte erin. Uh, daarna uh, Tuesday's Dead. En als laatste liedje hoort u Peace Train, Cat Stevens. Ja, en morgen, dames en heren, is weer een speciale dag, hè? Morgen. Ja, morgen is een hele speciale dag. Waarom is morgen een speciale dag? Morgen wordt David Bowie 69. Ja, en uh, dat viert hij met een nieuw album. Zijn 25e studioalbum komt morgen dus officieel uit. Ik weet niet of het ook gelijk op de streaming media staat. In ieder geval, één nummer wel. En we kunnen u dus alvast een klein voorproefje geven. Ik heb het nog niet gehoord. Dus ik weet absoluut niet... Ik ben, sta er net zo blank tegenover als u. Uh, ik weet dus echt niet uh, hoe het gaat klinken en zo. Het heeft wel een veelzeggende titel. Lazarus. Ja... Daar nou weer bij denken. He? Ja, ja, zo is het. Nou, we gaan, maar, we gaan er maar onbevangen tegenover. Dames en heren, van het nieuwe album van Bowie, dat heet Black Star. Komt morgen dus officieel uit op zijn verjaardag. En het nummer wat wij draaien heet Lazarus. brain world Drop my cell phone down below hey. Ain't that just like Alles van Bowie is het gewoon weer even wennen. Morgen dus wordt David Bowie 69 jaar verschijnt zijn 25e studioalbum en wordt hij. Nee, dat zei ik al 69 jaar oud. David nee, Bowie. Uh, Black Star schudt de muziekpers pers wakker uit het winterreces. En het uh, Groningse Museum. Uh, organiseert morgen zelfs een speciale dag. En die verzamelde uh, dus alles over het nieuwe album. Begin 2015 neemt Bowie in drie sessies op in New York. De begeleidingsband bestaat uit jazzmuzikanten... onder leiding van saxofonist Donnie McCaslin. Uh, uh, de Volkskrant heeft op 4 januari al al nummers een beetje uitgelicht. En als ik die commentaren zo lees... Dan zijn ze niet zo echt gek van uh, die saxofoon. Maar goed, dat moeten ze lekker zelf weten. Uh, dat moet iedereen uh, gewoon zelf weten. Dit is vast een voorproefje van het nieuwe album wat morgen dus uitkomt. Black Star van David Bowie. En hij speelt er zelf ook gitaar op. Nou, weet je dat dan Dit nummer dan, hè? Ja, de, uh, ongetwijfeld mensen zeggen, zijn die zeggen van... nou, mod dit. Maar nee. ja, dat heb je met Bowie, hè? Je weet het nooit met die man. Het blijft gewoon een, een, een, een heel eigenzinnig uh, figuur. Uh, en dat was hij in de jaren 70 natuurlijk al. Dat was hij eigenlijk al vanaf het allereerste begin. Toen hij uh, de hele wereld verbaasde met zijn prachtige Space Odyssey. Audit, Odyssey, moet ik zeggen. En uh, daarvoor nog het leuke liedje... I Love You Till Tuesday. En uh, nou ja, Siggy Stardust, we, we, we, Rebel Rebel. Uh, we kennen ze allemaal. Heroes. Noem ze maar op. David Bowie dus. En uh, Black Star heet het album, en het nummer wat u net hoorde, dat heet Lazarus. Jij ja, wil eens Lazarus eigenlijk. Nee, ik ben meer van uh, krijg het lazeren. Oh, ja, meer van Je laser. zit al vijf minuten van mijn tijd in te pikken. Is dat zo? Ja, ik, ik had al vijf minuten geleden met mijn nieuws moeten beginnen. Oh, nou. <laughs> het maakt niet uit, hoor. Oh, wauw, wow. zeg. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars vijf minuten later dan gepland. Het <laughs> kwam zo uit omdat het woordje Lazarus kwam, hoor. Goed, het, uh, ga ik u het regionale nieuws van 7 januari 2016 voorlezen. Vanwege het sterk afgenomen klantbezoek... sluit ABN AMRO het kantoor in Zandvoort aan het Raadhuisplein... 6 op 4 maart... Op dezelfde locatie of in de directe omgeving komt een geldautomaat die geschikt is voor opnames en stortingen. Klanten worden ingelicht dat het kantoor sluit en dat zij welkom zijn op de kantoren Haarlem-Houtplein, Haarlem-Rijkstraatweg en Bloemendaal. Zij krijgen een uitnodiging voor een ontvangst op het nieuwe kantoor waar ook een workshop internet en mobiel bankieren wordt aangeboden... Op dezelfde locatie of in de directe omgeving komt een geldautomaat. Er blijft ook een sealbag-automaat achter, waarmee zakelijke klanten hun sealbags kunnen blijven storten. En dan is volgens mij, uh, u moet me maar corrigeren als het niet zo is, maar volgens mij is het laatste bankgebouw waar je uh, iemand in levende lijve kon spreken dan nu bij deze. Gesloten, tenminste op, op 4 maart dan. En hebben we helemaal niets meer. Nou ja. Dan moeten we maar blijven pendelen naar Heemsteden, Haarlem of Bloemendaal. Uh, als u iets echt bespreken wil. Of, of met duizend man nu ineens voor de deur gaan liggen. Ja. Elke dag volhouden. Elke dag duizend man. Ja. Nou, blijven nou, lopen. Zie jij het gebeuren? Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Laten we maar doorgaan met het nieuws. Want. De oh ja, sorry. Gaat nergens op uitlopen, joh. dat uh, zoeken plannen. Goed. Uh, twee Haarlemers van 15 en 16 jaar oud... zijn dinsdagmiddag aangehouden op verdenking van heling van gestolen geld. De jongens probeerden rond half 12 geld te wisselen... bij een bedrijf aan de Schipholweg in Haarlem. Het geld viel op omdat er verfsporen op de biljetten waren gevonden... waardoor de biljetten waarschijnlijk uit een plofkoffer kwamen. De politie werd ingeschakeld en uh, zij konden beide verdachten aanhouden en de biljetten werden ingenomen. Kinderdagverblijf het Beverbos aan de Paul Krugerkade in Haarlem... is gisteren aan het begin van de middag enige tijd ontruimd geweest... nadat de brand was ontstaan. Door het boren in een spouwmuur, wegens werkzaamheden... ontstond er rookontwikkeling. De brandweer heeft een deel van de muur weggehaald... om de boel te controleren en nadat de brand uit was... konden de geëvacueerde kinderen weer terug... Wel was er nog een lichte brandlucht te ruiken, maar dat was nou weer niet zo'n probleem. En door de brand heeft het pand hele lichte schade opgelopen. Burgemeester Bernd Schneiders vertrekt komende zomer als burgemeester van Haarlem en Bloemendaal. Na tien jaar laat hij zijn ambtsketen achter in Haarlem en gaat hij aan de slag als directeur van het VSB-fonds...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 dan was dit het weerbericht.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 I'm Love. When we're on En, en dan kunnen Germanen op de achtergrond. Ja. Maar weet ik alleen niet wie de eerste was. Dit was van Blue Sweat. Uh, uh, ja. Maar uh, dat was, als ik het goed heb... Hebben zij dit overgenomen van uh, Jonathan King. Want die had er in het begin van de 70s al een hit mee. Meen je niet? niet? Ja, ja, ja. Zal ze straks even opzoeken. kijk ja. of, ja, of ik die kan vinden. Jonathan King had het dus in de 70s. Die, die heb ik nog wel vaak gedraaid in de discotheek. Dus dat oh. weet ik nog wel. Dat was uh, rond 1970 zo'n beetje. Ja. Maar ik weet niet of zij later waren of eerder. Ik denk dat zij later waren. Dat ze gewoon het ideetje van Jonathan King nog een keer uh, leuk hebben overgenomen. Hooked on a feeling. Het liedje van de uh, sidekick. Waarom dat... Wat eigenlijk? Ik vind hem gewoon leuk. Toen ik kind was kwam dit nummer natuurlijk uit. En dan vind je dat prachtig, jongen, wat die gasten zingen. Hoekentakken, ja. Daar is ook die term vandaan gekomen. Daardoor werd een beetje. Nee, de reggae werd in die tijd ook. Volgens mij is dat nog een uitvinding van Joost de Draaier. Die noemde dat Hoekentakken muziek. Oh? Hoekentakken, ja. Hey, ja, leuk, leuk, Weet leuk. je dat ook weer, hè? Ja, wist ik zo, niet kom, inderdaad. Zo kom je nog eens ergens achter. Ja, daarom dacht ik. Ik draai dit nummer. Dan horen we weer nieuwe feiten. Dan horen weer nieuwe ja. feiten, ja. <laughs> dat is ook weer waar. Dit is helemaal nieuw, trouwens. Oh, nee. nee. dit is toch een hele... Nee, dat is een helemaal Die moet ik helemaal niet hebben. Wat zit ik nou te doen allemaal? Weet ik niet. Ik weet dat is niet. mijn andere liedje. Ja, dat is andere liedje. Van. Dat moeten we nog helemaal ja. niet hebben. Nee. Dan gaat hier van alles fout weer. Oh, dat geeft niks. Komt vanzelf weer goed. Ja, dat komt vanzelf weer goed. Het ik komt staat gewoon... allemaal. Oh, ja. Nou ja, dat komt wel goed. Ik zal hem weer. Uh... Oh, hij staat daar nog. Het komt allemaal, allemaal, allemaal, allemaal. allemaal, ja. allemaal, allemaal. Maar ik wilde deze graag horen. Want <lacht> nou, dit is uh, de nieuwe van Claudia de Brein samen met Welen. Ik mis je zo graag. Je staat te dralen bij de deur. Ik mis je nu al. Ik geef een kus, ik geef je sleutels en je je.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 Bij mijn bent. Lijkt het gewoon. Jij zo dichtbij. Maar nee. ik wil niet dat er Want wanneer ik je mis, weet ik niet hoe goed het is. Oh, dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Ja, lekker nummer hoor, vind ik. Oh. Claudia de Brij, samen met Welen. Ja. En het nummer dat heet uh, Ik mis je zo graag. Oeh, oeh, oeh, houdend want ze had het van de motorcross geknapt. Langzaam rijden, daar deden ze nooit. Daar vonden ze 't ochtend verknald. Bertus op zijn auto en Tine op de bejaard. No de motor op het Engelse zand, de hond in de vrouw luisdor over aan de kant, met de en tieners op de biaza. ging het Oeh oeh. Oe-oerend haat, want dan waren ze ieder thuis. Ze hadden allerbarstend geen gehaat. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Hun bed is op Sinaton, hun tien is op de BSA. Gewoon houden, zie nog nooit gedacht. Zie waren koning op de weg en dachten alles mag. Hun job op zinnotten en tuiners op de BSA. Zoals altijd, commandant en heent. Deuren zaten keel, die de snelheid van een motor niet kent. is reden op en tien is kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die lurie nooit meer wat van. Zie een nood, nee nee nood, nooit meer oorrend hart. Zie geen nood, nee nee nood, nooit meer oorrend hart. Maar wie gaat doen? Oo oo oo, oo oo oo oorrend Ik was nog kunnen zien dat ze afscheid namen. He? Afscheidsconcerten met Sigodan. Met heel veel blote borsten. Bij uh, vrouw Haverkamp natuurlijk. Dat schijnt gewoon te zijn. Nou, dat hoef je dan in Keulen niet meer te flikken tegenwoordig. <laughs> dat is wel heel ernstig. Um, wat zei je? Ik zei, nou. Ja. Ja, dus ik, ik las een, een, een stuk van, uh, van, uh, van Yvonne van Keulen. En. Uh, uh, over, daarover, dat, uh, dat is toch niet mis. Met name die, die burgemeester daar, die krijgt er behoorlijk van langs. Omdat het uh, toch eigenlijk gewoon zwaar belachelijk is wat die dame zei. Van, nou, dan moeten alle vrouwen maar uh, op armlengte afstand van vreemde mannen blijven. Hoor is je toch dat... te gek voor woorden. Ja, die mannen is... moeten gewoon jaren klaar. Die moeten gewoon in een smerige poten houden. Of ja. het nou blanke zijn of Noord-Afrikanen, dat doet helemaal niet de zaken. Ik bedoel, je blijft gewoon met je handen van een vrouw af. Ja, Tenminste, en je... daar zit je eigen vrouw in ja maar dan, nog. dan nog. Als die geen zin in heeft dat je anders zit, dan moet je er ook af blijven. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Oh, dat doe ik nooit. Ik zit er altijd aan. Jij? Ja, Pah. maar dan vindt ze het niet erg. <lacht> <Nee>. <lacht> anders krijg je wel een knal voor je nee. kan. Je. Ze zegt altijd, s avonds, je hebt er weer niet aan gezeten. Nee. <lacht> <lacht> um, goed, nou, uh, te veel informatie <lacht> zeggen ze dat. Um, maar goed, het volgende liedje, het volgende liedje, het Seven Years. En dat is ook mooi. Ja, het begint een beetje vreemd. Je denkt van... Uh,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 I started writing songs I started writing stories Something about that glory Just always seemed to bore me Cause only those I really love Will ever really know me Once I was twenty years old My story got told Before the morning sun When life was lonely Once I was twenty years old I only see my goal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 Lucas Graham. Once I was years old. Ja, nou oké okay. Met Lucas Graham. erachter Graham. Lucas Graham. De laatste Lucas uh, Graham. NOS Journaal van Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas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 I'm nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. Hallelujah. Girls, zeg je halleluja. Girls, zeg je halleluja. Cause I'm Tao Punk, don't give it to you. Cause I'm Tao Punk, don't give it to you. Cause I'm Tao Punk, don't give it to you. Saturday night, we in the fight. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 Uur.